1.7 Sport. Bewegen is gezond en belangrijk. Daarom vindt GroenLinks dat in wijken voldoende en goed onderhouden sport- en spelvoorzieningen aanwezig moeten zijn. We blijven inzetten op verduurzaming van sportaccommodaties. Ook zet GroenLinks in op de stimulering van gezonde voedsel in sportkantines. Sport is voor iedereen. Ook voor mensen met een handicap, met andere culturele achtergrond of lgbt keurs in juli 2016 verwelkomde Nijmegen 2400 mensen die meededen met de Special Olympics. Het grootste sportevenement van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee lieten we zien dat sporten voor iedereen is. Ook blijft de gemeente Nijmegen het initiatief Uniek Sporten dat goede resultaten behaalt te steunen. De gemeente behoudt daarnaast het gevarieerde sportaanbod voor senioren. Niet alleen sporters, maar ook sportverenigingen ondersteunen we zoals bij de Spiegelwaal. Onze actiepunten 1. Samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen wordt gestimuleerd. Scholen bieden sport aan als naschoolse activiteit. 2. Om meer jongeren te laten sporten ...krijgen alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen. De deelname van migrantenjongeren, vooral meisjes, aan sportverenigingen wordt extra gestimuleerd. 3. Sportverenigingen krijgen ze nodig financiële steun om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en betaalbaar sportaanbod. Financiële steun aan commerciële sportverenigingen is niet wenselijk. 4. Discriminatie en geweld op sportvelden en sportclubs wordt tegengegaan. 5. Iedere Nijmegenaar, ongeacht leeftijd of achtergrond, moet kunnen leren zwemmen en fietsen. 6. Het in 2012 ingestelde zwemfonds wordt de komende periode grondig geëvalueerd. Indien nodig, wordt schoolzwemmen herinvoerd. 7. In woonwijken worden op meerdere plaatsen bewegingstoestellen voor senioren geplaatst. Wat hebben we bereikt? Zwembad Diekenburg is opengehouden dankzij inzet van wijkbewoners bij het beheer. Sportaccommodatie De Dennen is gerealiseerd. Naast turnen en judo worden hier ook sportmedische voorzieningen en talentbegeleiding gehuisvest. De gemeente ondersteunt sportinitiatieven voor groepen die extra aandacht verdienen, zoals mensen met een beperking. Aangepast sporten voor mensen met een beperking wordt actiever gepromoot door het goedlopende project Uniek Sporten. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen krijgen financiële ondersteuning om aan sport te doen.